...met het NOS Journaal. De Erasmus Universiteit in Rotterdam verplicht eerstejaars om alle 60 studiepunten te halen. Studenten die komend collegejaar niet alle punten halen moeten stoppen met een opleiding. Het gaat om een pilot bij de faculteit Sociale Wetenschappen. De universiteit wil ermee bereiken dat de doorstroom naar het tweede jaar verbetert... ...studenten minder vaak tussentijds afhaken en op tijd afstuderen. De universiteit wil het systeem volgend jaar op alle faculteiten invoeren. Op dit moment haalt 47% van de studenten aan de Erasmus binnen vier jaar zijn diploma. KPN stapt volledig over op in Nederland geproduceerde groene stroom. Dat heeft het telecombedrijf afgesproken met het Wereld Natuurfonds. KPN wil daarnaast over tien jaar 20% minder energie gebruiken. Dat is net zoveel als een stad als Delft in een jaar verbruikt. KPN is een groot verbruiker van stroom. Het bedrijf gebruikt 1% van alle stroom in Nederland. De jongen die op 12 januari dood langs de A27 tussen Utrecht en Hilversum lag, was ontvoerd na een avondje pokeren. Politie heeft drie verdachten opgepakt, van wie er nog één vastzit. Hij zou met een andere verdachte de jongen en zijn vriendin onder bedreiging van een vuurwapen hebben meegenomen. Ze zouden het stel thuis hebben mishandeld. De vriendin lieten ze daarna achter, de jongen namen ze mee. De volgende dag vond een wandelaar zijn lichaam langs de A27 bij Hollandse Rading. Het stoppen van de productie bij oude fabriek Saap in het Zweedse Gothenburg heeft voor het eerst geleid tot ontslagen bij een toeleveringsbedrijf. En dat bedrijf heeft 80 medewerkers naar huis gestuurd. Het gaat om uitzendkrachten die al een langere tijd werkten. Het weer vanochtend vrij zonnig, maar later ontstaan er stapelwolken. Binnenland kan er bij ontstaan en het wordt vandaag een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. In Circus Zandvoort ben jij...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 Don't get a little closer and bite me in the uke. Oh yeah, pop. Soul to Bleed Some say love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 Zijn eigen stem, op elke stijger komt een weer. Van Palmyas of Jeruzalem.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 Weet ik weet veel, die ze zou ontvoeren naar zijn wetkastel. Hilvers en drie bestond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem. Op elke stijger klonken die van Balias of Jeruzalem. Zijn drie bestond nog niet, maar ieder al zijn eigen stem.